Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer verdwijnt er een bekende supermarkt uit de straten. Het lijkt over en uit voor de oranje kleuren van de co-op. Het bedrijf gaat samen met Plus en Plus wordt straks ook de naam die boven alle winkels staat, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. 250 co-op winkels in Nederland, dat worden Plus winkels. Ze verwachten dat het zo'n 50 miljoen uh, per jaar gaat besparen. Nou, dat willen ze weer gaan investeren in de winkels en uh, in de online business, die natuurlijk ook steeds belangrijker het is nog niet helemaal definitief. De fusie tussen de twee supermarkten moet nog worden goedgekeurd. In het MH17-proces komen vandaag de eerste nabestaanden aan het woord. Komende weken vertellen meer dan 90 familieleden van slachtoffers uit binnen- en buitenland hun verhaal over de vliegram. Er staan vier mensen voor terecht. En eind volgend jaar horen we waarschijnlijk pas welke straf die krijgen. De deskundigen van het OMT willen dat de coronaregels voor basisscholen worden versoepeld. Nu wordt de hele klas naar huis gestuurd als één kind positief test. Volgens de de OMT moeten alleen klasgenoten die veel contact met zo'n besmette leerling hebben gehad naar huis. Het kabinet heeft er nog geen besluit over genomen. 3,3 miljoen mensen hebben gisteren gezien hoe Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort won. Voor een Formule 1 race zijn dat er gigantisch veel, zeggen kijkcijferexperts Het is vergelijkbaar met een wedstrijd van het Nederlands Elftal op een EK of WK. En een boze buurman heeft gisteren in het Belgische Sydney Klaas een klassiek openluchtconcert verstoord. De buurman die was niet blij met dit geluid in de tuin naast zijn huis. Vanuit zijn raam speelde hij keihard heavy metal muziek. En de politie hield de man na een half uur aan. Daarna kon het orkest in België weer gewoon verder. Het weer zonnig, maar de zon kan vanmiddag ook af en toe achter een wolk verdwijnen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook weer zon en dan maximaal 27 graden. FM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland de meeste vertraging nu op de A7, de afsluidijk vanwege de werkzaamheden. Vooral van Noord-Holland naar Friesland bij Koornwerder Zand om ruim drie kwartier oponthoud. De andere kant op bij breesland ongeveer 10 minuten.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 We are gonna serve and work and turn and hunt, hunt, honey. Oh, what a wonderful Kiki! This Kiki is mine.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 He, er wordt makkelijker dan over gepraat. Dus dat is superbelangrijk. Maar inderdaad, hoe vroeg je daarover begint... en dan is het zeker op de basisschool... He, heb je daar op een andere manier natuurlijk over... dan op een, op een middelbare school. Want dan zijn kinderen gewoon ouder. kun je ook over andere dingen praten. Maar he, al bij jongs af aan meegeven... dat het ook heel gewoon is... dat als je op een gegeven moment he, als meisje zijnde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 Ja, yeah. en, en ik vraag me af, euh, waarom is zo'n zo woongemeenschap, zal ik het maar noemen?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 Hoe je, uh, belangrijk is natuurlijk, hoe wil je wonen? Om zelf na te denken, wil je in de buurt van andere ouderen? Wil je in een appartementencomplex maar op een gang of een vleugel? Ja. ja nou ja, dus dat, daar is ja. veel in ontwikkeling. Ja. En oud Forever is ook, ook een club, dat doen wij, wij adviseren ook. Andere steden, die hebben natuurlijk een regenboog.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 nu zo dat er meer en meer aandacht is om ook te huren. Ja. Dus niet alleen koop, want dus. dat is maar, ja... Moet niet je aan het... iedereen gegeven, nee, zeg maar. Ja, net, nee, uh, inderdaad, uh, inderdaad. Uh. Nou ja, in ieder geval belangrijk, dus outforever.nl, ja. een website. rozehalle.nl ja. ja. website. Ja. En de gemeente, uh, ja. en uh, hopelijk een regenbooggemeente. De gemeente een, moet, een, die de moet, gemeente voor, moet deze, deze. ook ja. oog hebben voor lhbt's. Ja. Ik ben ook bij... Am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 Uh, liefdewind uh, uh, groep opgestaan. Dat zijn gewoon Rooms-Katholieke uh, uh, pastoren bijvoorbeeld. Die hebben gezegd, nou dan, daar trekken wij ons lekker niks van aan en wij zegenen wel uh, paren in die van gelijkstof zijn. En dat vonden wij zo'n mooie uh,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 Dit goedkeurt allemaal, alles. Ja. Alles en iedereen mag zijn wie die is. Nou, prachtig initiatief. Dat is, ja. En dat is aanstaande zondag, eh, of nee, niet aanstaande zondag, maar zondag 19 september ja. om half drie in de Sint-Bavo. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Marjolein, ik wil je bedanken voor, voor dit interview. Um, okay. Ik moet het gaan afbreken, want ah, ja. Ja, onze tijd zit erop. Um, Dank je wel en een hele goede viering toegewenst. En uh, misschien loop ik de kerk even binnen. Ja, het zou, leuk zijn. Het zou leuk zijn. Kom vooral langs. Oké. Okay. Uh, heel erg bedankt voor de tijd die ik hier even had.